Jazz Tournee Generaal. Het is woensdagavond 19 oktober, uh, aflevering 17 van Jazz Tournee Generaal. De week is weer er midden en dus gaan we jazz draaien om 8 uur. En we gaan door tot 10 uur vanavond. En uh, waar beginnen we mee? Met Piet Noordijk. Een week of twee geleden is Piet Noordijk ons ontvallen op 79-jarige leeftijd. Een monument van de Nederlandse jazz en ik overdrijf niet als ik zeg dat het ook een monument was voor de mondiale jazz. Alhoewel in Amerika zullen weinig mensen zijn naam herinneren, behalve dan misschien een enkele echte Jazz Piet Noordijk was een geweldenaar op Altsax. Het grote voorbeeld voor Benjamin Herman. In 1954 studeerde hij als 22-jarige jonge laude af aan het conservatorium in Rotterdam. Hij leerde het jazzvak echt kennen door in een bandje te gaan spelen van zijn wat oudere broer Kees Noordijk. In 1964 mocht hij als enige Europese uh, met zijn eigen band, maar uh, Hans Benning en Misha Mengelberg in zaten als enige optreden op het Newport Jazz Festival in Amerika als enige Europese groep dan wel en uh, dat betekende nogal wat in die tijd. Hij speelde met werkelijk uh, alle grote jazzhelden ter wereld: Johnny Griffin, Ben Webster, Benny Carter, uh, Betty Carter, Nina Simone, Wynton Marsalis, Tony Bennett, Ray Brown en Gazo Maduro. Oh Gary Peacock vergeet ik nog. En hij is dus uh, een week of twee geleden overleden op 79-jarige leeftijd. En dat is uh, voor mij aanleiding om deze Jazz Tournee General 2... Nummers van hem te draaien als een hommage aan deze grote saxofonist. Van Piet Noordijk beginnen we uh, met What is this thing called love? Natuurlijk een standaard. En um, daarna If I Should Lose You. Dus we leren Piet kennen in zijn uh, onvervalste swingende bebopstijl en in zijn balladstijl die hij ook als geen ander beheerste. Het is afkomstig van uh, de LP Swinging with Strings. En um, die kwam uit, die CD, in 2009. Um, en we horen Piet Noordijk samen met de String and Rhythm Section of the Metropole Orchestra. Luister naar twee nummers van Piet Noordijk. Piet Noordijk en het, de, de, de ritmesectie en de strijkerssectie van het Metropool Orkest. Een opname uit 2009 vanuit het Bimhuis. Ja, Dit was mijn kleine ode aan deze hele grote altsoxofenist. Maar jazz generaal moet altijd door. En dus gaan we door met het derde nummer. Een van de beste jazzy nummers uit de jaren 90. For Hero met Star Chasers. Star Chasers van 4Hero, wat een heerlijk nummer. 1998 alweer en het klinkt nog steeds alsof het gisteren is opgenomen. En wat doet die drummer? Voorschrikkelijk goed zijn best. Uh, Stef, jij ja. legde me net uit dat die drummer uh, vooral op zijn snare in de beat zit of zoiets. Want ik ben muziektheoretisch ja. een nul, lieve, lieve luister. Nou, wat, wat, wat opvalt is dat hij dus voornamelijk inderdaad met de, met de bassist meespeelt en normaal gebeurt dat met een kick. En hier doet hij dat met zijn hi-hat en zijn snare voornamelijk. Oké. Okay. En dan maakt het heel apart. Dat maakt het heel apart en misschien is dat ook de reden waarom ik het zo lekker vind. Dat denk ik. Oké? Okay? <laughs> Terwijl de drummer in, in verhoudingsgewijs uh, vrij zacht opgenomen is. En uh, de, de strings, hè, de, de, ja. de cello's en de en de violen, waarvan ik uh, toen net gedurende het nummer vertelde.. Um, ...dat die nogal eens voor problemen probleem hebben gezorgd... ...waaronder in 1998 of 1999 werden ze uitgenodigd... ...om op het North Sea Jazz te, te komen spelen... ...en dat ja. hebben ze geweigerd. Omdat ze hun stringsectie niet meer mee mochten nemen... ...want dat was te duur voor het North Sea. <laughs> heel cool dat ze dat niet gedaan hebben... Uh, ...maar ook tegelijkertijd natuurlijk heel jammer... ...dat ik ze nooit live heb kunnen zien. Um, who knows? Who knows? Ja, misschien, misschien gaan ze ooit <laughs> nog wat, wat, wat leuks doen. Ja. Um, Thelonious Monk... Met zijn kwartet en John Coltrane. Ja, dan heb je toch wel even wat te pakken. At Carnegie Hall in 1957. Er kwam een paar jaar geleden een cd uit, Blue Note. Uh, van een concert dat ze daar gegeven hebben. En van dat concert gaan jullie luisteren. Uiteraard naar een live opname van Baya Oh, <imitation> oh, eigenzinnige uh, eigenwijze grootheden. Thelonious Monk en John Coltrane. Together at Carnegie Hall in 1957. En godzijdank is daar ooit een bandje uh, um, aangezet, zodat het uh, bewaard is gebleven voor het nageslag. En dat wij in Chester Né General hiervan hebben kunnen genieten. Um, ja, we gaan door met... Um, Brentford Marsalis en zijn Quartet, featuring Terence Blanchard. En dat is ook wel de belangrijkste uh, persoon in dit nummer. Terence Blanchard wordt vaak opgetrommeld als er weer eens een tribute to Miles Davis opname gemaakt moet worden. Dan uh, is Terence Blanchard van de partij. Um, niet voor niets heeft Brentford Marsalis hem uh, opgetrommeld in het volgende nummer. Beneath the Underdog. ...en voor het met Terence Blanchard op trompet. En uh, de titel van het nummer, Beneath the Underdog... ...kan niet anders dan ontleend zijn aan de autobiografie van Charles Mingus... ...die ooit uh, één boek schreef en het heette Beneath the Underdog. En het is een totaal weird boek. Uh, iedere muziekliefhebber zou het eigenlijk moeten lezen. Um, fantasie en werkelijkheid. En uh, volgens hem heeft hij in dat boek de werkelijkheid... Um, echt zo beleefd was het gewoon zijn werkelijkheid die hij op uh, schrift heeft gesteld een prachtig boek het is, er is zelfs een antiquarische uh, um, Nederlandse versie nog wel van te krijgen is ooit door Bruna uitgegeven ik ben eventjes kwijt minder dan, minder dan een ...pad, minder dan een kikker of zoiets... ...heet het dan een <laughs> beetje raar... <laughs> beneath die andere ook. In elk geval, um, uh, zeer de moeite waard... ...en het nummer kan niet anders dus uh, ont dan ontleend zijn... ...aan Charlie Mingus. En dat was ook wel een beetje het uh, nummer zelf te horen. We gaan uh, door met een, uh, een trompetist... ...die er ook niet om lieg. We gaan uh, luisteren naar Cootie Williams... ...and his, huck, nee, his rock cutters. En dat is een opname uit de jaren 40. En We gaan luisteren naar Mobile Blues... De jaren 40 waren de nummertjes kort en voor mij had het nog zo'n half uurtje door kunnen gaan de verschrikkelijk goede cootie williams en uh, ja hij was gewoon uh, vooral een enorme pionier uh, um, voor het spelen met een demper op die trompet heeft jarenlang deel uitgemaakt van uh, uh, de duke ellington orchestra zat dus in die trumpet section met cat anderson ook zo'n grootheid en kat anderson die uh, dat was vooral de high high note cracker en cootie uh, Williams kon uh, ook subtiel met een damper verschrikkelijk te keer gaan. Wat Lekker. vond je hiervan? Lekker. Goed hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Cootie Williams en his rock cutters. En dan moeten uh, moet jullie moet weten, lieve luisteraars, dat de rock cutters uh, niets minder waren dan gewoon leden van de Duke Ellington orkest. Maar Duke Ellington stond het Cootie Williams toe om af en toe eens een plaatje op te nemen met zijn eigen bandje. En dan heette hij gewoon Cootie Williams en his rock cutters. Um, van Cootie Williams gaan we naar uh, iets uit 2008 en wel naar Jesse van Ruller die een cd opnam in 2008 uh, en die cd heette Silk Rush en dat deed hij met het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, zo'n ander groot, groot goed van de Nederlandse culturele... Uh, ja, Habitat, mag ik wel zeggen, naast het Metropoolorkest, gewoon een geweldig orkest van, uh, van onder leiding van Henk Meutgeert. En uh, uh, van Jesse van Ruller, de gitarist, gaan we luisteren naar het nummer Silk Rush, dus het titelnummer van de CD. <tied> We'll <laughs> be Van Jesse van Ruller en het jazz van het concert, uh, concertgebouw met Silk Rush. Um, It Never Entered My Mind is uh, misschien ooit het beste keer. Ja, de beste uitvoering ervan is ooit opgenomen door Miles Davis. Wellicht voor een hele hoop kenners, maar misschien ook wel omdat dat de bekendste uitvoering is. Um, maar Jackie McLean, een alzakse die mij eigenlijk nog nooit teleurgesteld heeft met geen enkele plaat, heeft er in 1978 ook een hele hele goede versie van opgenomen met de Great Jazz Trio van het album New Wine and Old Bottles. gaan jullie luisteren naar It Never Entered My Mind. Jackie McLean en de Great Jazz Trio uh, met It Never Entered My Mind. En ja, ik vind het eigenlijk bijna net zo mooi als die van Miles. Uh, maar een hele hoop puristen zullen het niet met me eens zijn. Ik vind het in elk geval van wel. Het was een opname uit 1978. Um, terug naar uh, vorig jaar, in 2010, kwam Josie James met zijn tweede CD uit. En uh, de verwachtingen waren hoog gespannen. En Black Magic, zo heette dat album, viel uh, voor een aantal mensen toch een beetje tegen. En ik vind toch dat er echt wel een paar heel erg sterke nummers op staan. Alhoewel ik eerlijk moet, zeggen, eerlijk moet zijn dat ik die eerste ook iets vaker draai dan de tweede. Desalniettemin gaan jullie luisteren naar een opname van die tweede uh, plaat van hem. Uh, ga luisteren naar Josie James met Touch. afraid to give you what your heart desires and if we stand as woman and man then there's nothing in the world For love where we can be alone My home is where you lead me to My heart's a temple of love, the love you have shown I'm not afraid to love you I'm not afraid to give you what your heart desires And if we stand as women and men There's nothing in the world I love. Geweldige zanger, gaan we naar de andere geweldige zanger. Alleen Josie James is een jazzzanger en José González is dat niet. José González is een jongen die in Zweden werd geboren uit uh, Argentijnse ouders. Um, een geweldige LP opnam, Veneer, uh, een aantal jaar geleden. En jullie gaan luisteren naar Heartbeats. En dat is dan ook meteen het laatste nummer uh, van het eerste deel van Jazz Tournee -tourne Generaal. Graag tot na het nieuws. <truimert>